Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 8 uur. Ho, ho. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Frankrijk is het opnieuw onrustig geweest... na aanleiding van protesten door de gele hesjes. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is het geweld nu onder controle... en zijn bijna duizend mensen opgepakt. Er zouden zo'n 135 mensen gewond zijn geraakt. In totaal waren er volgens de Franse autoriteiten... 125.000 mensen op de been in heel Frankrijk. In Parijs waren het er 10.000. Ook in Nederland is op een aantal plaatsen gedemonstreerd. Maar de aantallen deelnemers waren laag. In totaal hadden zo'n 600 mensen de moeite genomen... om met een geel hesje aan actie te gaan voeren. Het Amsterdamse ziekenhuis AMC en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam hebben de afgelopen tien jaar honderden hoofden aangekocht van omstreden commerciële bedrijven uit Amerika. Dat blijkt uit onderzoek van persbureau Reuters en Nieuwsuur. De menselijke hoofden werden gebruikt voor onderwijs. De bedrijven, MedCure en Science Care, kwamen in opspraak... toen onder meer bleek dat nabestaanden van mensen... die hun lichaam ter beschikking hadden gesteld van de wetenschap... niet werden geïnformeerd over het feit... dat hun lichamen in delen over de hele wereld werden verhandeld. De Nederlandse ziekenhuizen zeggen dat er in Nederland een hoofdentekort was... maar dat ze nu geen zaken meer doen met de Amerikanen. De zes mannen die gisteren werden aangehouden in het Brabantse dorpje Katwijk... zijn weer op vrije voeten. Justitie stelt nog wel een onderzoek in. De gemeente Kuik vreesde voor onrust en een massale toeleep naar het dorp... nadat het meisje mensen online had uitgenodigd voor haar verjaardagsfeest. Volgens de burgemeester waren enkele honderden jongeren op weg naar Katwijk. Maar bleef de situatie beheersbaar doordat er veel politieagenten op de been waren. Op het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen is Nederland ingedeeld bij groepshoofd Canada, Cameroen en Nieuw-Zeeland. Dat is een uur geleden bekendgemaakt bij de loting in Parijs. De eerste wedstrijd van Oranje is op 11 juni in Le Havre tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond waait het nog hard, aan de kust zelfs stormachtig. Vanavond en vannacht vallen er geregeld buien en ook morgenochtend is dat het geval, vooral in het zuiden. Smiddags zijn er meer drogere perioden en neemt de wind wat af. Het wordt morgen een graad of negen.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 Welkom jongens in het tweede uur. Het is 4 over 8, Het uur waar alles kan gebeuren. In het eerste uur hebben we perfect afgesloten. Bah. Bijna perfect. <laughs> ja, we gaan het er straks live over hebben. Nee, ik, nee, ik ben, nee, nee, furieus. Ik ben furieus. Ik schaam al, Dip. Je hebt ja, al genoeg nee, ik, nee, eh, doet eh, nog genoeg gestraft. Je pij. gaat nog on echt straks. <laughs> ik zweer het je. Eerst mag je je tip aankondigen. En na mijn tip ga ik je echt gewoon live fileren. Oké. Okay. <laughs> Vertel maar, wat voor tip heb je uitgekozen? Ik heb... Kaigo zeker. Nee, <laughs> hey, die kun je niet vergelijken met... Uh, Dat kun je Dragon. met die andere twee ook niet. Nee, nee, nee. Mag ik nou of niet? <laughs> ja. Oké. Okay. Imagine Dragons met Bad Liar. Ja. Ja. Imagine Dragons, Bad Liar, dankjewel. Patrick. Imagine Dragons tip van Patrick van deze week, ja. Lekker hè, lekker Aha. hè, ja, lekker, hartstikke goed, hartstikke goed. Hey, Imagine Dragons, ja, ik denk niet dat ik hoef te vragen hoe je erop bent gekomen. Dit is nee, iets nee. wat jij wel van veel luistert volgens mij. Ja, klopt. Nee, stel, hij komt uit hetzelfde album kan, uh, van de vorige tip eigenlijk. Kijk, eens, Machine was dat. Oké. Okay. Nou, die komt ook nog wel in de lijstje. Dat komt wel goed. Komt wel. Jawel. Kijk, hartstikke goed. Hey, prima. Hey, We gaan gelijk door naar de volgende tip. En de tweede tip van mij is een iets korter nummer. Maar uh, ja, ik ben hem, van de week ben ik hem uh, per ongeluk tegengekomen. En uh, hij is van de Stafford Brothers. Here comes the drop. on time. shit, Ooh. here come the cops, Ooh. here come the cops, oh shit, Ooh. here come the cops, where well, I'll see it, the top. The top. The top. well I ain't late, I'm on time. Time. time, give me a day, Kort the ah shit kort kort kort Stafford Brothers met Here Comes the Drop. Lekker, lekker, lekker. Dat is mijn tip. Wat een beukertje. Deze week. <laughs> ja, ik kwam ik ben echt ver geblazen, man. Het ja. is dit dan. Ja, ik, ik kwam hem uh, tegen uh, terwijl ik een... Uh, uh, ja, dit, dit, dit is eigenlijk als je heel veel Spotify gaat luisteren... en je bent aan het zoeken om een lijst samen te stellen... Ik kwam dit nummer tegen, maar het was alleen niet een nummer... wat gelijk in de lijst voorkwam. Ik hoop wel dat hij in de lijst naar voren komt. Hoop ik echt. Ja. Maar in ieder geval Stafford Brothers, Here Comes the Drop... en natuurlijk Bad Liar, Imagine Dragons. Dat zijn de twee tips voor deze week. En wat zijn uh, ze lekkere. Ja, zeker, zeker, absoluut. Hey, wij gaan er nu in de tussentijd gaan we weer lekker verder... met, met de, de, de lijst der lijsten. Want ja, om half negen is het alweer tijd... om met MC Falafel vol met gestrekt been... is even de nummer 30. oh nee, wacht, de nummer 20. tot en met tien erbij te gaan pakken. Ja. En uh, dan werken we zo langzamerhand... door naar de nummer 1 van deze week bij... The Hero Breakdown. In de tussentijd heb ik een plaatje voor jullie klaarstaan... genaamd uh, Deceiver. Dat is van uh, Chris Lake en uh, Green Velvet. Uh, gaan we nu naar luisteren. En daarna uh, hou je even vast. Blijf er zeker even hangen, want na Deceiver... heb ik nog een lekkere plaat voor jullie klaarstaan. En dat is Last in Japan, de remix. talking about But what you talking about? I see your lips moving, but what you talking about?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 Get you off my mind. It gets you off my mind. It gets you off my mind.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 I'm I can't get you off my mind, I can't get you off my mind, till you got plans in my bed I was hoping I could get lost in your paradise, the only thing I'm thinking about is you and I, and I, I can't get you off my mind, can't get you off my mind dat hier lekker was. Last in Japan, The Remix. Sean en Z. Dan worden je hier natuurlijk bij de Euro Breakdown. Jongens, lekker, lekker, lekker. We hebben nog, uh, nog even wat, uh, wat leuks voor jullie. Want uh, we zitten natuurlijk in, uh, volop in de kerstvoorbereidingen. Het is weer bijna zover. Kerst 2018 gaat weer van start. Uh, er zijn dus ook uh, wat nieuwe kerstreleases uh, in 2018. Uh, want uh, ja, we kennen natuurlijk All I Want for Christmas... Last Christmas, Driving Home for Christmas. Dat, dat zijn... De klassiekers die gewoon echt gewoon pal bovenaan staan en die bij deze, ook bij deze tijd van het jaar horen. Uh, dus uh, ja, alles voor het uh, goede sociale gevoel en de sfeer die past ook bij de tijd van het jaar. En een prachtige baar kregen we begin december van Gira Joling... Uh, die daarmee uh, meteen de primeur heeft uh, van de eerste kerstgroet uh, die we hebben mogen ontvangen. Um, daar kan ik wel even wat van laten horen. Eens even kijken, dan gaan we dus even bijpakken. Want hij heeft een kerstplaat gemaakt. Gerard Joling. Het is kerst, top 40 die tot weer zijn best. Kijk, gezelligheid en vrede is waar het om draait. Maar uh, niet alleen uh, Gerard Joling uh, heeft een uh, kerstplaatje uitgebracht. Nou, wie nog meer? Dre Hazes. heeft ook een uh, lekker kerstplaatje. Oké. Okay. En dat is, uh, deze kerst uh, ben ik uh, bij jou. Dus even kijken. Kijk eens aan hè. Wat een sfeertje. Wat een sfeer inderdaad. Goh, is toch mooi. Ik krijg er zo zin in om dan uh, je, je hele huis te versieren hè, jij. Ja, ik wel. Ja. Ja. Echt waar een kwijt gevoel van kerst ging meestal met het vliegtuig heel ver weg Misschien was ik gewoon wel op de vlucht maar dat is anders sinds we samen zijn met jou nu kerst te vieren voelt zo van. maar natuurlijk niet alleen eh uh, Dreehasers oh jee. hij heeft een uh, plaat uitgebracht nou, Guusmeeus is je mee, heeft geel. ook een kerstmaar uitgebracht. De oh. in Dit is Guusmeuws. De vlammen dansen mee. Er wordt zachtjes meegezongen. Met een oude kerst-LP. de boom staat in de hoek. Ja. De kast is Een beetje een rustig kerstplaatje. met dus, uh. <laughs> is verschrikkelijk. Ik ben wel wat anders van gewend. Ja. Vrolijke kerstfeest allemaal. Dan gaan we even naar de Engelstalige kerstknaller van Gerard maar. Ja. we die beter maar even kunnen, kunnen openen. Ja. ja. Eens even kijken. Oeh. Ja, dit is wat, ja, wat die, meer uptempo. Volgens mij is dit de plaat die we net hoorden. Oh, ja. wacht. Dit is het Engelsen. Ik heb twee versies. Nederlands en Engels. Ja. Wacht op het refrein. Ja. Zo <laughs> Ja, dat is de, de plaat van van Gerard Joling uh, Christmas on the dance floor. Vond ik de beste dus, uh, van het allemaal. Ja, dat ja, ja, ja, die ja dat is wel Is dat wat een verschrikking. Ja, dat dat was. <laughs> <het>. <laughs> wat is dit dan? Ik uh, was uh, was <laughs> daar ook ik ook wel wel spraakloos moet ik zeggen. Ja. En weet je ik ben toch de koning van de slechte bruggetjes? Ja, ja, ja. Weet je wie er nog meer sprakeloos is? En ik ben blij dat hij weer terug is in de lijst. Robin Schultz met Erica... Met Speechless. Pff, slecht. Hé, hey, koning van de <laughs> slechte bruggetjes. Speechless bij The Your Breakdown. Je weet, ik ben capabel. Vertel echt geen fabel. Zoeter dan de waffel. En gezonder dan falafel. En jullie shit is zo verslavend. En ik ben blij in de house vanavond. Ja, jongens. Ja, je hoort het even een klein stukje. Van Voodoo People, van The Prodigy, de uh, Pendulum Remix. Ik uh, wou hem eigenlijk helemaal draaien, maar ik zag net even te laat die vijf minuten duurt. Dus die moeten we eigenlijk even op een ander moment even bijpakken. Ik beloof je dat we hem echt nog wel even een keertje gaan draaien. Waarschijnlijk niet deze, deze uitzending, maar belicht de volgende. Maar hey, de lijst wordt gedeeld vandaag weer. Zo is dus dat het. betekent dat iedereen straks ook weer die plaat ook kan gaan luisteren. Zeker een aanraden. Um, je hoorde net uh, uh, natuurlijk uh, MC Laffel. Ja. Onze huis, keukentuin en studio, DJ. En dat betekent maar één ding. Het is tijd voor de Euro Breakdown. De nummer 20 tot en met 10. We gaan aftellen... Yes jongens, het is half negen geweest en dat betekent dat we gaan aftrappen met de nummer 20 van deze week. Solo Clean Bandit featuring Demi Lovato, plek 20 dus. Chris Lake en Green Velvet vind je op plek 19 met Deceiver. En last in Japan, Sean Mendes en Zed, de remix op plek 18. Bla bla bla van Armin van Buren vind je op plek 17. En Speech van Robin Schultz en Erika Cirola vind je op plek 16. All en Skrillex hebben Agent Wida op plek 15 gezet en Goodbye van Jason Derulo, David Guetta, Nicki Minaj staat op plek 14 deze week. Je hoorde net al even een sneak preview van Voodoo en Stargate en Lost Unitys en oh sorry Wiskit. en Appraise You en Purple Disco Machine remix van Fatboy Slim vind je op plek 12. Op uh, plek 11 vind je Rise van Jonas Blue en op plek 10 vind je I find, Found You van I, I found you van Benny Blanco. En Kelvin Harris gaan we natuurlijk uiteraard ook zo naar luisteren. Um, wat hebben we voor dit uh, laatste half uur nog op de planning staan, Peter? Heb jij nog een idee? Ik nog nee. een vermoeden. We gaan sowieso de top 10 uh, op even draaien. Uiteraard, uiteraard, uiteraard. Ja. Die moet ik maar weten, dat wordt ja, lastig hè? Dat, dat wordt ook lastig. Ik, we gaan nog even wat verzinnen. Ik denk misschien een top 10 op zoek of zo. Even, even leuk. Zullen we eens even kijken of we nog, nog wat leuks... Want wij improviseren die hele show hier namelijk Ja, natuurlijk. Dat nou, doen we dan even. Zo zijn wij. Zo Draai jij een plaatje en dan gaan wij even wat zoeken voor een top 10 of zo. Gaan we zeker doen. We gaan luisteren naar Benny Blanco, Calvin Harris met I Found You. De nummer 10 van de Euro Breakdown deze week. I can't say what I'm feeling. If I don't know how to move.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 Deze week, I found, you. I found you, Benny Blanco. En natuurlijk ook Calvin Harris. Hey, uh, onder het mom van een stukje kerst, want we hadden natuurlijk een paar kerstreleases. Vergeet ik gewoon het beste paard van stal. En dat is... Uh, dit heeft wel wat uitleg nodig. <laughs> um, ik uh, heb uh, vroeger natuurlijk, uh, dat ik op, nou, op de middelbare school zat... zaten er een heleboel leuke meisjes zaten daar, uh, op, op school... Uh, maar niemand zo leuk en zo mooi als deze dame. Uh, en ik ga haar even aan jullie voorstellen. Sensi Lois is denk ik een jaar jonger dan ik ben. 27. Uh, heeft ook uh, bij uh, VI Oranje en VI gewoon nog wel eens aan tafel gezeten. Dat ze daar echt zat uh, uh, ja, voor uh, het, het, het, het, het stukje entertainment. Hè, om het even zo te zeggen. Want uh, voor de mensen die Sensi Loewe kennen. Uh, weten dat het een hele Wulpse dame is. Maar zij heeft ook een kerstplaat gemaakt. En die gaat als volgt bye um. Is het hier zo warm of uh, ligt het aan mij? Oh, zo. <lacht> nou ja, wij ja. zien ook de clip voor ons dus. Hier is een clip voor. Hier is, uh, de, ja. Ja, waar, ja, de, als je de clip ziet en laat ik het zo zeggen. Um, sterker Giel Belen zit ook in deze clip. Uh, natuurlijk uh, niemand minder uh, ja, bekend van uh, onder andere drie van waar die hier vandaan is gekomen. Het glazen huis wat hij daar heeft opgezet en ook Radio Veronica waar hij nu zit. Um, heeft dus samen met uh, Sensi Loewen een, een clip uh, gemaakt. En uh, ja, wat ik al zei... Sensi Loa was het meisje op school. Ze was, vroeger was ze al knap, was ze al lief. En laten we het zo zeggen... Uh, de, de tijd heeft haar goed gedaan. Zij uh, heeft een eerlijke verdeling gehad... over uh, alle plaatsen van haar lichaam. Wellicht de rijke natuur... Uh, bo, van bovenaf iets, iets verder gevuld uh, dan... Uh, ja, wauw... Um, maar ja, dit, dit zijn dus uh, meisjes die vrouwen worden. Zo. En dit is wel een clip die ik uh, vaker, vaker Even ga kijken. bekijken. <laughs> Waar ik waarschijnlijk, uh, ja. Um, ja, deze clip ga ik, ga, ga ik sowieso denk ik wel, wel vaker bekijken. Daar ben ik uh, wel van overtuigd. Uh, dus dat, uh... ja, wow. Wauw. Ja, dat was dus Sensi uh, leuke is, zoek hem heel even op, uh, op, uh, op, op, uh, op, op, op YouTube. Ik ben helemaal gewoon uit, uit mijn doen. Uh, zoek hem even op YouTube. Santa Baby en Sensi. En Sensi schrijf je uh, S van uh, Simon, E van Eduard en van Nico. S van Simon, I van Isaac. En dan vind je hem wel. Dus uh, ja, die heeft dus een, een kerstplaat uitgebracht. En ja, ik denk dat deze clip wel een uh, aantal keer uh, bekeken uh, gaat worden. Wij gaan uh, in de tussentijd gaan wij verder met een, uh, met een vrouw... Die, ook natuurlijk, uh, ja, wel, die we ook allemaal graag willen zien. Uh, daar gaan we nu lekker naar luisteren. En dat is natuurlijk Dua Lipa met Electricity en Silk City en Diplo. to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 How love could fade so fast We said forever but now we're Met Sandro. Heb je nou Sandro Cavazza wel te verstaan? Lekker plaatje. Lekker hoor. Ik, um, ja, ja. Ik, ik moet wat bekennen. Uh, ik, ik, ik moet nog even iemand aan de schandpaal nagelen. En hij dacht dat hij veilig was. Oh. Maar ik, ik kan je wel vertellen, dit is wel echt. Uh, dit is ernstig. Dit is echt. Echt. Echt ultiem ernstig. Ik heb oh. in mijn. In heb je me mijn, niet al genoeg gestraft? In mijn. In mijn, in mijn 8 tot 10 jaar radio draaien, dit nog nooit meegemaakt. Nee. Ja, nee, je nee, gaat nee, aan de nee. schandpaal Pik. Oh jee. Ja, ja, ja maar dat maakt me niet uit. Ik ben toch al genoeg gestraft. Dus nee, nee ik vind het nog niet. Ik vind dat iedereen het publiekelijk wel mag horen. Ik um, hebben weet net, het wel, maar ik heb het gewoon niet gezegd. We hebben net uh, een, een, een plaatje gedraaid en, en verteld over een band die 118 miljoen dollar uh, heeft verdiend. Uh, vanaf uh, vorig jaar juni tot dit jaar. En. Um, dat was YouTube. En Patrick. Patrick, even, even een moment stilte. Patrick zei dat dat coldplay was. Ja, ja zo, zo, zo, zo verschrikkelijk is dit nou. Kun jij <laughs> jezelf verklaren? Weet ik veel. Ik, ik, nee, ik nee, had, nee, ik had gewoon een blackout. Ik wist het gewoon even helemaal niet meer. Je zit hier al, denk ik, een jaar. Ja. En dan heb je recente, nu... Recente top 40. Dan heb je nu ineens last van een blackout. Ja, ja, ja. ja. Hoe kun je... Sinterklaas is net het land uit, dus weet je... Daarom heb ik een blackout. Die heb jij ze zeker meegegeven <lacht> van die langharige krulpiet die van ze praten <lacht> bij de gymzaal. <lacht> ja, ja, ja. Die, ja. Die. hem <lacht> ja, ja, meegenomen. Coldplay. Ik... Nee, ja. Ik... En U2. Ja, sorry. Nou. Nah. <lacht> hey. het zit je diep, hè? Ja, dat vind ik me zeker diep. Ja. Ik had toch wel een ah. beetje gedacht dat je hier een beetje een, een, een, een muzikale opleiding hebt genoten, een jaar lang. Ja, maar voor recentelijk muziek. Je hebt zelfs Spotify ontdekt, uh, ja, meer ontdekt. Klopt. Ja. Ik wist het wel, maar ik kwam er gewoon niet op. En dat goalplay. Ja, dat, dat, dat... Voor straf nee, vind nee, ik dat ik jij doe, ik, volgende ik week. Volgende week. Ik ben er volgende week niet. Ja, da, da, dan <laughs> Heb je, Voor straf vind ik als jij, als jij, uh, dat, dat jij uh, op zijn minst. Uh, een, een, een tip van U2 moet aandragen volgende week. Ook vind ik het prima, want ik vind U2 gewoon een hele goede band. Ja, nee, Coldplay toch? Mm. Ook, ook, vind ik ook heel ja. goed. Ja, ja, ja. Nou ja, ik vind dat prima. Oké. Okay. Nou, blij dat, uh, blij dat jij dat ja. prima vindt. En je zou dus verbazen welke ik opdraag. Nou, ik, ik, ik, zal, ik ben echt godsgans benieuwd. Ja, ja. ja. ja. Dus dat, dat ben ik zeker. Ja. Maar je gaat eraan, uh, Van Buurje. Hoezo? Het maakt niet uit. Laat maar. Ik zeg Komt niks. Goed. Nee, nee. Draaij maar een plaatje. Wees maar stil. Nee, nee, we gaan oh. een plaatje. Draaien. <laughs> nee, nou niet meer. Nou is het gewoon klaar. Nou, nou is het gewoon klaar. Oh, ja. Moet je mij hebben? Ja, ik moet jou inderdaad hebben. Ja, ja. Oké, okay, wat heb je nodig? Ja, ja. Wat ik nodig heb, dat is jullie aandacht. Want het is tijd, jongens. We gaan eindelijk de nummer 1 onthullen van het, uh, ja, deze week. Van de Euro Breakdown. Want we hebben in totaal 30 nummers hebben we gehad. 30 nummers aan jullie voorgesteld. En we gaan nu naar de laatste 10 toe van de top 40. Op nummer 10 hebben we I Found You van Benny Blanco en Calvin Harris staan. Losing It van Fisher vind je op plek 9 deze week. Plek 8 is het van Silk City, Dua Lipa en hun plaat Electricity. En op plek 7 Body, Loud Luxury en Brando. Happy Now van Kaigo vind je op plek 6 deze week. En Grapevine van Chesto staat op plek 5. Let You Love Me op plek 4 van Rita Ora en Promises van Calvin Harris en Sam Smith. En op plek 2 hebben we in My Mind De Noro, Gigi Acostino. En dan gaan we naar de nummer 1 toe. Ik heb hem uh, nog niet eerder als, als nummer 1 uh, gedraaid hier. Nee, moet klopt. ik eerlijk zeggen. Hij hem wel lekker hoor, dat nummertje. Ja. Hij is lekker. echt goed. Goed hè? Lekker. Hij is zo leuk. Hij is zo fijn. Ja, maar we hebben dus een uh, nieuwe nummer 1. Die gaan wij uh, uh, aan jullie onthullen: Coldplay. Ja, Coldplay inderdaad. <laughs> ja. Coldplay. Of, you, of was het U2? Ik weet het niet. Of wil je, wil je nog even kijken naar de Beatles? Uh... De Beatles? Nee, nee. Nee, nee. nee, nee, nee, nee. Linkin Park denk ik. <laughs> nou. <Nah. laughs> echt. <laughs> Mocht uh, Zandvoort uh, ineens uh, horen dat ambulance, brandweer en politie moest uitrukken. Omdat uh, Patrick het weer niet wist. Uh... Hey, je moet het ook maar weten. Het hebben we niet gespeeld. Dus ik kon ja. geen stomme fouten maken. Dan maar nu. Nou ja, dit is een vraag. Die <laughs> kunnen we. Kan ik volgende week eigenlijk best wel eens gaan stellen. Ja. Welke band is dit? verdiende 18, 118 miljoen euro dollar ja. in het jaar 2017 tot en met 18? Ja, niemand die het weet. Ja. ik. Ja, nee, daar dus zijn we achter zijn, inderdaad. Ja, nu, wel, ik, nu weet ik ja, het. Ja, ja. Ja, ik, ja, vind, ik, ja, ik vind het weer, weer, weer zo jammer. Dit. Ja, ja. Dus het is... inderdaad, nou ja, daar ja, doe je niks aan. Wat hoor jij nou? Eintune. Hij ah, hoort een Eintune. Ik hoor een Eintune. Ja, dit, ja was, uh, dit was weer de eerste week na een paar weken. Uh, ik, de laatste uitzending overigens van dit uh, programma is de 29ste van december. Wow. Ja. Dat is al heel kort achter het nieuwe jaar. Of voor het nieuwe jaar. ja. Absoluut. Het wordt een knalfeestje. Daar moet je bij zeker. zijn. Dat, nou, absoluut. Ja, zeker. Ik wil absoluut, ik wil dan gaan absoluut gaan we een special zeggen. edition van maken. Absoluut. Ik stem ervoor. Dan gaan zeker. we even bij, om, bij, met elkaar omheen zitten en dan... Uh, ja? Omdat goed, een special edition. Ja. 29 december. Ik ga me goed. Uh, Stop. Ja, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet het niet. Ik heb het hele ding Nou, je hebt niet veel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 Minute. I want to change my mind Cause this just don't feel right to me I wanna raise your spirit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 Raise your spirit